Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Abutaleb is verheugd over de komst van het Songfestival naar Rotterdam. Hij is nog met vakantie, maar heeft in een video gezegd dat het geweldig groot nieuws is... en dat de wethouder geen tijd te verliezen heeft. Burgemeester Pen van Maastricht vindt het teleurstellend dat de organisatie niet voor Maastricht heeft gekozen... maar ze vindt het het belangrijkste dat er een mooi Songfestival komt.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 Vanochtend was er in Schotland al een spoedprocedure... om de beslissing van Johnson te verwerpen. Maar de rechter vond het niet nodig om direct in te grijpen... en wil de argumenten van beide partijen volgende week uitgebreid horen. Ook in Noord-Ierland en Londen dienen de zaken volgende week. De Nederlandse ziekenhuizen willen dat het kabinet meebetaalt... aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. Ze zeggen dat ze de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CEO zitten al maanden vast. Justitie onderzoekt het hacken van tachografen in vrachtwagens. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat in Nederland tientallen wagens rijden met een gemanipuleerde meter om de rij- en rusttijden bij te houden. Daarmee kunnen truckers langer doorrijden en tijd en geld besparen. Volgens het OM zijn de tachografen gemaakt door een bende uit Polen die samenwerkt met installateurs in andere Europese landen. Ze zouden zo ingenieus zo ingenieurs zijn gemanipuleerd dat het nauwelijks te ontdekken valt. Het weer, het is vrij zonnig, de maxima liggen tussen de 21 en 25 graden. Ook morgen droog en zonnig, met een maximum temperatuur in het zuiden van 30 graden. Later op de dag neemt de kans op bewolking toe vanuit het westen. Zondag kans op buien en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat op de A4 de nagrichting Amsterdam... tussen Bothovedorp en Knoppen de Lievemeer, een file met 10 minuten vertraging.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 Het is echt.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 CFM is antwoord. Waarom ben je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 Margaritas, boxing, and blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? and gonna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 I used to be so strong Your arms around me tied Everything